Oorlog en bezetting in Irak. Op 20 maart 2003 vielen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Irak binnen en wierpen de dictatuur van Saddam. Hoe zijn omver. Zij claimden vrede, voorspoed en democratie te brengen. Hoewel president George Bush zijn missie volbracht, speech op 2 mei 2003 afleverde, duurt het conflict nu reeds meer dan vier jaren voort. Honderdduizenden onschuldige mensen zijn op dit moment dood en gewond, miljoenen zijn gevlucht, Irakische steden liggen in puin en enorme hoeveelheden hulpbronnen zijn verspild. Dit verslag onderzoekt niet de verzetstrijders, nog de criminele bendes en sectarische milities die vaak in het nieuws terug te vinden zijn. Sommigen van hen zijn volgens de door Amerika gecontroleerde nieuwsvoorziening verantwoordelijk voor grote aantallen doden en gewonden onder het volk van Irak, het toenemende bloedvergieten en de sectarische verdeling van Irak is inderdaad afschuwelijk. Maar de primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Verenigde Staten, wiens militaire bezetting deze groepen tot bestaan heeft gebracht en wiens beleid de oorzaak voor de sectarische opdeling is wat nu volgt is een samenvatting van enkele van de resultaten van ruim vier jaren Amerikaanse bezetting van Irak. 1. Onverantwoorde en vooral schadelijke wapens. Amerika heeft onverantwoorde en hoogst schadelijke wapens gebruikt die verboden zijn door internationale conventie of die wijdverbreid beschouwd worden als onacceptabel en inhumaan. Amerika gebruikt de napalm type. Ontvlammerwapen, witte fosfor, tegen gronddoelwitten in dichtbevolkte gebieden. Bij contact met het water in de lucht. Ontbrand witte fosfor. Vele burgers zijn het slachtoffer geworden van dit chemische wapen. Tevens maken de Amerikanen gebruik van munitie op basis van verarmd uranium. De straling die hiervan uitgaat heeft geleid tot een Explosie in gevallen van kanker, miskramen en misvormingen bij baby's onder het volk van Irak. Het gebruik van clusterbommen heeft grote delen van het land ontoegankelijk gemaakt voor het volk van Irak. 2. Detentie en gevangename Amerika en haar Irakische overheidspartners hebben een groot aantal Irakische burgers in detentie gehouden zonder een aanklacht of proces. Geen Irakees is veilig voor willekeurige arrestatie en het aantal gevangenen is sinds 2003 een groot aantal gestegen. Meer dan 30.000 gedetineerden ontbreekt het aan fundamentele rechten en ze worden vastgehouden onder betreurenswaardige fysieke toestanden, velen waarvan voor een lange periode. 3. Misbruik en marteling van gevangenen. De Amerikaanse strijdkrachten hebben op criminele wijze grote aantallen van de Irakische gevangenen gemarteld en misbruikt. Irakissen hebben geleden onder deze buitenmenselijke behandeling en zijn gestorven als direct resultaat van deze vreedheden. Marteling vindt op dit moment plaats in veel gebieden van Irak, gevangenissen als Abu Ghraib. Geheime vergoerscentra en tientallen van lokale faciliteiten daarbij inbegrepen. Marteling vindt in toenemende mate plaats. In Irakische gevangenissen, met wetenschap en medeplichtigheid van Amerika. 4. Aanvallen op steden. De strijdmachten van Amerika hebben een aantal belangrijke Irakische steden aangevallen en vernietigd onder deze. Steden, bolwerken van verzet, zouden zijn. Deze aanvallen resulteerden in het massaal vluchten van mensen, grote aantallen burgerslachtoffers en kolossale vernietiging van stedelijke infrastructuur. Naast Fallujah zijn er aanvallen geweest op een twaalftal andere steden, inclusief Al-Qaïm, Tal Afar, Samara, Haditha en Ramdi. De aanvallen. Bestonden uit intensieve grond- en luchtbombardementen en het afsluiten van de elektriciteit, water, voedsel en medicatie voor gans de bevolking van de stad. De aanvallen maakten honderden duizenden mensen dakloos, gedwongen zich te vestigen in vluchtelingenkampen. 5. Doden van burgers, moord en vreedheden. De militaire strijdkrachten van Amerika hebben regels die toestaan dat troepen dodelijk geweld gebruiken tegen alles dat gezien wordt, mogelijke dreiging. Met als gevolg dat de Amerikanen regelmatig Irakische burgers doden bij controleposten en tijdens militaire operaties, op basis van de geringste van verdenkingen. Amerikaanse strijdmachten doden eveneens vele Irakers en niet-strijders tijdens militaire operaties en luchtaanvallen. In deze omgeving waar geweld toegestaan wordt hebben sommige soldaten moord met voorbedachte raden gepleegd, en verscheidene chockerende vreedheden zoals de slachting van Haditha zijn aan het licht gekomen. 6. Vlucht en sterfte Medio april 2007 zijn in geschatte 1,9 miljoen Irakers een vluchteling binnen het land en meer dan 2,2 miljoen Irakers zijn gevlucht naar het buitenland. De Irakese overheid schat dat maandelijks 50.000 mensen hun thuis verlaten om aan het geweld van de bezetting te kunnen ontkomen. Een groot aantal Irakers zijn gestorven onder de bezetting en de Sterftecijfers zijn scherp gerezen. Daarbij nog de oorlogsslachtoffers, Amerikaanse strijdmachten hebben vele Irakese burgers gedood. Irakese zijn tevens gestorven wegens de disintegratie van het verzorgingssysteem, de water- en elektriciteitsvoorziening en de algehele wetloosheid in het land. Een studie uit 2006 schat meer dan een half miljoen onnodige. Doden sinds 2003. 7. Corruptie, fraude en andere misdrijven. Onder de controle of invloed van de Amerikaanse autoriteiten zijn publieke fondsen leeggezogen door corruptie, wat het land achter heeft gelaten in een staat onmogelijk in de basisbehoeften te voorzien en wederopbouw te bewerkstelligen. Miljarden dollars zijn verdwenen. Het volk van Irak heeft geleden aan gestolen geld, vriendjespolitiek, omkoping en smeergeld, verspilling en incompetentie. Grote bedrijven, vaak politiek verbonden Amerikaanse overheidsfunctionarissen, hebben miljarden winst gerealiseerd. 8. Militaire basissen voor de lange termijn en de nieuwe Amerikaanse ambassade. Amerika heeft zowel verschillende extreem grote en duur militaire basissen gebouwd in Irak, als een enorm groot nieuwe ambassadecomplex in Bagdad. Beiden geven de Amerikaanse intentie weer om de invasie van Irak te laten volgen door. Een bezetting van lange duur. Het volk van Irak is massaal tegen deze basissen, zoals verschillende opiniepeilingen hebben aangetoond. De basissen en de buitengewone grote ambassade worden gezien als symbolen van het Amerikaanse plan om militaire en politieke invloed op Irak uit te oefenen voor vele komende jaren. 9. Amerikaanse immuniteit voor misdaad De Verenigde Staten hebben een grote legale immuniteit gevestigd in Irak voor haar militaire strijdmachten, private beveiligingspersoneel buitenlandse militairen, en de buitenlandse ondernemingen waaronder de oliebedrijven die zaken doen met Irak. Ongelacht wat voor wandaden gepleegd worden door deze zal het volk van Irak niet de plegers ervan verantwoordelijk kunnen houden, omdat het plegen van wandaden door leden van de bezetting door de Amerikanen legaal is gemaakt. Verschillende officiële declaraties beschermen militair personeel voor arrestatie. Detentie, vervolging of bestraffing. Conclusie: De bezetting is de principiële oorzaak achter Irak's huidige ziektes. Er bestaat geen twijfel over dat het geleid heeft tot het criminele en sectarische geweld. Degenen die de oorlog en bezetting zijn begonnen. Amerika en Groot-Brittannië zijn verantwoordelijk voor de valse beweringen die ze gedaan hebben de illegale oorlog die ze hebben gevoerd, en de enorme vernietiging die ze hebben vervaardigd. Ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de chaotische en gewelddadige omstandigheden van dit moment in Irak, die zij uitgelokt hebben, en de grove overtredingen van de menselijkheid die zij systematisch hebben gepleegd.